Daar zijn we weer. Goh. Zo hoor je me bijna nooit de laatste tijd en zo al een paar keer in een week tijd. En het kan mooi even, want het is mooi weer en ik fiets nu lekker terug. Terug naar huis. Mijn werk zit erop voor deze week. Ik ben nu lekker vier dagen vrij. Dus uh, ja, lekker op de fiets, zonnetje schijnt. Het waait wel. Maar er uh, wordt het grootste gedeelte uh, toch een windje, windje mee, denk ik. Hoop ik. Tot nu toe wel, dus dat is wel lekker. <laughs> ik hoop dat jullie me goed verstaan. Want ik heb een uh, Bluetooth headset. Die moet ik ook al mooi gelijk even uittesten. Maar goed, bij deze. Dus ik ga nu naar huis. Het is mooi geweest voor deze week. En, uh, het is gezegd dat ik donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vrij. En uh, <coughs> waren het niet dat, uh, dat mijn vriendin ook de rest van de week vrij is. En niet het weekend. Maar uh, de donderdag en de vrijdag. En haar kinderen die gaan naar opa en oma toe. Dus uh, nou, we hebben even de tijd. Dus ze zei, nou weet je. We gaan even een hotelletje boeken, dus we gaan naar uh, een hotelletje in Den Haag. Dan gaan we even twee dagen heen. En ze zegt ja, want uh, we gaan er samen even tussenuit, want we hebben wat te vieren. En ik heb geen flauw idee wat en uh, ze willen het me ook nog niet zeggen, dus ik ben benieuwd. Dus ik zou zeggen hou het gewoon even in de gaten en ik hou jullie natuurlijk op de hoogte, want ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig, maar ze willen het gewoon niet loslaten. Dus. Nou, ik ben heel erg benieuwd. <coughs> ja, verrassingen. Leuk, maar uh, ik hou er niet zo van. Ik weet liever waar ik aan toe ben, zeg maar. <laughs> maar goed, zoals gezegd, fiets uh, ik zit nu naar huis, op mijn gemakje. Nog weer een drukke dag. En dan gaan we erin. Ik ga er sowieso twee leuke dagen voor maken vanaf morgen. Dus het weekend komen mijn kinderen, dus dat is ook wel gezellig. En uh, ja, vanavond staat er gewoon helemaal niks op het programma. Dat is ook wel een keer lekker. Dat is lekker helemaal niks. Dus wat ga ik doen vanavond? Ik kom straks thuis, ik heb de boodschappen allemaal gedaan. Dus ik ga straks uh, op mijn gemakje koken. En dan uh, gaan te eten dan uh, ga ik lekker op de bank, dan klop ik lekker op de bank dan doe ik helemaal niks meer. Lekker Netflix op, een leuk filmpje. Biertje erbij. En voor de rest uh, gaat het hem helemaal niet meer worden vandaag denk ik. Lekker dus uh, nee. Rustig, nou ja, voor het weekend is het dus ook bevrijdingsfestival. <coughs> ook hier in Vlissingen, van de ene kant hartstikke leuk. Maar aan de andere kant zit je natuurlijk ook met die Harry. Maar goed, dus er is maar één dagje. Kijk, het is natuurlijk wel gezellig, zeker. Maar ik weet het nog van vorig jaar. Slapen komt er niet zo van, want dat is gewoon één grote pleuren, als je, s'avonds laat. Dus daar word je niet echt vrolijk van, zeg maar. Maar goed, ik weet niet uh, wat jullie plannen zijn uh, van het weekend. Maar ik zou zeggen, laten we gewoon even lekker weten in een berichtje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie gaan doen. Hebben jullie ook een verrijdingsfeest? En zo ja, wat treedt voor jullie op? Ik ben gewoon benieuwd. Dus uh, als ik piep, dat kan kloppen want ik heb een verstopte neus. Ik ben een beetje verkouden. omdat komt die regen voor van de week. ben ik natuurlijk wel uh, met de auto gegaan. Want, ja, fietsen met die regen, dat gaan we dus niet doen. Maar ja, op mijn werk. Dan gaat het wel allemaal door. Dus ja, dan loop ik gewoon buiten op het terrein ook monsters te nemen noem maar op. Dan loop je toch in de regen en de wind. En een lichte verkoudheid opgelopen, maar dat geef Dat gaat niet. Komt wel weer goed. Ik heb vier dagen om bij te komen. Nou, zoals gezegd. Morgen dus uh, naar Den Haag. We gaan morgenochtend vroeg. Mijn vriendin dropt eerst de eerste kinderen bij de ouders. En dan gaan we samen lekker richting Den Haag met de auto. En dan vrijdag komen we weer terug, dus uh, ja, ze had het uh, geboekt en het is eigenlijk uh, toch een beetje geheimzinnig over. Dus ik weet niet wat ik kan verwachten, uh, wat eigenlijk nodig, Dus uh, Den Haag, ik ben er ook niet zo heel erg vaak geweest, dus dat is op zich wel leuk. Maar uh, ja, goed, je kan natuurlijk heel leuk shoppen shoppen is aan mij wel besteed. Dus uh, nou, dat komt vast wel goed. En ja, nogmaals, wat er rest op het, uh, op het programma staat, dat weet ik eigenlijk niet. Het is voor mij een grote verrassing. Dus ik laat me eigenlijk verrassen. En nogmaals, we hebben iets te vieren, dus ik, uh, ik heb geen flauw nou, idee wat. Maar uh, zoals ik al zei, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Nou, in ieder geval, dat uh, was weer even een kort berichtje. Ik, denk, ik zal er eventjes wat opnemen, want uh, ja, morgen wil ik het natuurlijk niet. Uh, mijn kinderen komen van het weekend, dus ik ga de playlist even kijken of vanavond. Ja, en anders wordt het nog zaterdag. Ik bedoel, uh, in principe wil ik er een rustig avondje van maken. Ik ga even kijken of ik er aan toe kom, kom, er, kom ik eraan toe. Daar Dan zet ik hem natuurlijk online. En uh, ja, anders moet ik even wachten tot het weekend, maar hij komt eraan. Ja, ik weet het, ik heb het op gezegd, maar het komt er echt aan. Druk, druk, druk. Maar, eh, ja, hou het gewoon even in de gaten, check het even. En eh, als ik tijd heb, zal ik ook vanuit Den Haag nog wel het een en ander eh, erop zetten. Dus ik zou zeggen, hou het gewoon in de gaten. En eh, laat me even een berichtje weten wat jullie nou eigenlijk gaan doen met het bevrijdingsfestival. En het bevrijdingsfeest. Ik ben heel nieuwsgierig naar, dus eh, mail me, app me. Of uh, laat een berichtje achter op mijn Facebook of op mijn YouTube of op Instagram, dat kan natuurlijk ook. Jongen, ik wil op zoveel manieren te bereiken, dus ik hoor het graag van jullie. Dus ik zou zeggen, nou, geniet van de aankomende dagen, dat ga ik ook zeker doen en ik uh, spreek jullie later. Dus, later Jos. Hey.